Het is twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Rutte is bezig met een werkbezoek van acht dagen aan de Antilliaanse eilanden. Hij is nu op Aruba, samen met een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. bezoek is vooral gericht op het verbeteren van de economische banden. Op Aruba praat Rutte over het komende bezoek van de koninklijke familie. Ook gaat het over de overheidsfinanciën. Aruba heeft een schuld van 1,3 miljard euro. Iets meer dan 70 procent van het bruto nationaal product. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is al urenlang dicht na een ernstig ongeluk. Rond elf uur botsten twee auto's op elkaar de hoogte van het koffiehuis halverwege de dijk. In een van de auto's zat een vrouw die door het ongeluk bekneld raakte. Ze is naar een ziekenhuis gebracht, net als vier tieners. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Voor automobilisten levert de omleiding flinke overlast op. De omweg via Amsterdam is zo'n 80 kilometer langer. In Parijs hebben militairen uit verschillende Afrikaanse landen voor het eerst meegelopen in de parade ter ere van de Nationale Feestdag, 14 juli. Ze worden zo geëerd voor hun strijd tegen terrorisme op het continent, zei president Hollande. 60 soldaten uit Mali openen het défilé. Ze marcheerden langs Franse militairen die in het land hebben gevochten. Frankrijk heeft nog 3200 troepen in Mali. Bij de militaire parade op de Champs-Élysées was er een boegeroep voor de president van tegenstanders van het homohuwelijk. 15 demonstranten werden aangehouden. In de Verenigde Staten is door veel mensen boos en teleurgesteld gereageerd op de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Die schoot begin vorig jaar een jongen van 17 dood. Volgens de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging ging het om racisme. De buurtwacht zou zelf de confrontatie hebben gezocht met de zwarte tiener. Maar Zimmerman zegt dat hij pas schoot toen de jongen hem aanviel en de jury ging daar dus in mee. Het weer droog periode met zon bij 18 tot 23 graden. Vanaf morgen een paar warme dagen, geregeld zon en weinig wind. Dit was het NOS Journaal. Terwijl u wegdroopt op het strand van Hof van Saxe... ontdekt papa met de kinderen nieuwe werelden... op hun zelfgebouwde vlot van de Aventurenacademie. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl.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 De rijden wat ze rijden kunnen. Ja, op zich. Op hard. een baas minder hard. <laughs> het is een tour. de Tour, Tour is nooit zoals je wil. De puff is eruit, de fit is eruit. Je ziet het aan alles. Ja, dan kan het wel eens aan je benen liggen dat je gewoon niet mee zit. Ik heb nog nooit opgereden, dus uh, ik ben benieuwd. Het is ook een fantastische klim om je te tonen, dus ik ben benieuwd. Matteo Trentin kan het zelf ook niet geloven. Doe de Victor in de best place in the world. Everybody can see it nog. <laughs> met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dalenbout, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Het is feestdag in Frankrijk, 14 juillet. En wie weet wordt het ook een feestdag in Nederland. Als straks de mon van toe achter de rug is. Ze zijn in etappe nummer 15. Op weg naar die kale berg. Die verschrikkelijk lange en behoorlijk steile beklimming. Er zijn renners die naar uitkijken. Er zijn er ook die denken, was het maar alvast voorbij goedemiddag. Ze rijden in ieder geval niet in een grote groep naar de voeten. Nee, ze rijden niet in een grote groep naar de voet. Als je tenminste een groep van negen man niet groot noemt. Maar dat is het natuurlijk niet. We hebben een kopgroep. Het waren er trouwens tien. Maar Julien Elvares kon het tempo niet meer bijbenen. Had last van zijn rug en heeft zich inmiddels laten opslokken. Door het jagende peloton. Negen man in de leiding met daarbij één Nederlander. En die Nederlander kan nog heel aardig klimmen ook. Wout Poels zit in de kopgroep. Hij moet wel, want er was een uh, opdracht meegegeven van de mannen van Vakantselij. Maar jongens, vandaag moet er een mannetje. Mee zitten. Want anders dan, uh, gaan we gewoon een hele slechte tour rijden. Dus Wout Poels in de kopgroep. De voorsprong op dit moment op het peloton. 3 minuten 56 seconden. En op de Zaksenring is zojuist de start geweest van de grote prijs van Duitsland. MotoGP zonder de huidige wereldkampioen Jorge Lorenzo. En zonder ook de leider in het klassement van dit seizoen. Dani Pedrosa. Maar wie is dan in dat gat gesprongen? Hans van Lozenoord. Daar gaan er twee inspringen. Zo lijkt dat het. het zijn Valentino Rossi op de tweede plaats. Marc Marques op de derde plaats in de wedstrijd. En de verrassende koploper voor eigen publiek: bijna 100.000 mensen. De Duitser Stefan Bradel. Op weg met Radio Tour de France. Dimanche, 14 juli. Niveau de France. Un nouveau tour, une nouvelle étape. Quinzième étape, Jivore, mon ventou. Ik Ik Het Ingrid is dat met tue Foutu. In de wielerwereld uh, zijn vandaag heel veel ogen gericht op Christopher Froome. De aankomst op de Movantou lijkt hem op het lijf geschreven. Wij in Nederland zijn vooral benieuwd wat Bouke Mollema gaat doen. Eén ding is zeker, Mollema heeft er zin in. Ja, natuurlijk is een mooie, mooie rit voor het klassement. En een uh, ja, belangrijke dag ook weer. En uh, ja, er naar uit. Nou, de Movantou ligt aan het einde, dat weet iedereen. Wat verwacht jij dat daar vooraf aan gaat gebeuren? Nou goed, het begin zal het misschien wel, wel weer hectisch worden. Of in ieder geval dat het een tijdje kan duren voordat de, de kopgroep weg is. En, uh, maar goed, dat, dat zien we wel. Daar da, da, ja, da ga ik niet te veel kracht aan verspillen. Het is dus, om mij, uh, mij eigenlijk de 200 kilometer volgen en dan de laatste klim zo hard mogelijk oprijden. Ja, want zal de strijd tussen de mensmannen vandaag vooral alleen en alleen op de rondmond van toe zijn... Of... Zou er eventueel vooraf ook nog iets kunnen gebeuren? Nou, normaal gesproken niet, denk ik. Want het parcours is niet, uh, niet zo heel lastig daarvoor. Je weet natuurlijk nooit. dat was twee dagen geleden ook niet zo. Nee, dat is zo. Maar we moeten gewoon alert blijven. En uh, zorgen dat we niet verrast worden. En dan uh, ja, die laatste klim uh, volle bak oprijden. De eerste keer ervan toe op. Wat weet je van die berg? Niet veel. Ja, van, uh, van, van de beelden natuurlijk wat van uh, de afgelopen jaren. En... Uh, ja, van het profiel en, en dat soort dingen... Wat, wat de andere jongens in de ploegleiding me verteld hebben. Maar ik heb nog niet al eerder opgefietst, dus uh, ja, we gaan het zien. Het wordt de eerste keer dus voor Bouken Mollema. Inspanningsfysioloog Louis de La Haaie is zeer belangrijk geweest... in de aanloop uh, naar de Tour. Hij is mede verantwoordelijk voor de goede vorm van Mollema. De La Haaie houdt werkelijk rekening met alles. Zo heeft hij natuurlijk ook voldoende eten met zich mee voor de renners. Ruim voldoende. Ja, wat een lange dag... Uh... 220 kilometer aanloop voor nou ja, een explosie op het einde. Dus ja, dan is eh, eten, drinken heel erg belangrijk. Maar je weet ook al een beetje, dat is het codewoord wat, uh, wat de afgelopen dagen naar buiten is gekomen. Dat betekent dat, je, dat er hard gereden wordt. In de ravitaillering ook, uh, dat hebben we eergisteren gezien. Uh, vandaag is er vooral natuurlijk die aankomst bergop op de van toe. Wat denk jij, wat, wat zal er in de aanloop daarna naar die van toe gebeuren? Ja, ik denk dat het op dit moment nog niet zo heel voorspelbaar is. We gaan voor de koers uitrijden, kijken hoe het met de wind staat en zo. Er is een jaar geweest dat ze eigenlijk vlak voor de af en Toer ook nog een keer behoorlijk doorgetrokken hebben. Nou, zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren, ook nu weer. Maar we weten nog niet precies hoe het er daar zal uitzien, dus dat zal daar wel van afhangen. Maar dat is wel iets dat in jullie gedachten speelt? No, nee, nou, nee. Zou je daar vroem al, voordat je er van toe op om achterstand kunnen rijden? Nee, ik verwacht het niet. Ik denk dat hij heel erg op zijn hoede is. En ja, Voor de rest verwacht ik dat uh, de, de, zeg maar, de belangrijke renners in de Tour deze etappe zo belangrijk en zo groot aan je kruis hebben. Hier willen de mannen voor hen zelf winnen. Waar sommigen, of velen, twee dagen geleden in slaap gesust waren, dan zal het vandaag niet zo zijn. Nee, dat verwacht ik niet. ja. ja. Um, Jij moet, je moet een paar mooie weken meemaken. Je hebt in de aanloop na deze Tour de France... vooral met, als trainer met Balken Mollema gewerkt. Het lijkt allemaal goed uit te pakken. Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, ik denk dat het nu vooral belangrijk is om de focus te houden... en het nu uh, te leven, elke dag op zich uh, te pakken. Maar inderdaad, uh, we genieten van uh, zoals het nu gaat. En nou ja, Wij realiseren ons ook wel hoe snel het weer voorbij kan zijn. Ik bedoel, dat hebben we de laatste twee jaar meegemaakt... waarbij we ook heel veel energie... Uh, in de voorbereiding van de Tour gestoken hebben. En zeker vorig jaar niet heel veel anders hebben gedaan... Uh, als dat we dit jaar gedaan hebben. Alleen dan weet je, na zes dagen is er een grote valpartij met heel veel schade. En dan, uh, ja, dan ziet het er heel anders uit. Maar toch is, Isma, is Mollema in, in een topvorm zoals hij nog nooit geweest is. Jij hebt daar natuurlijk zicht op. Ja, nou Bouke heeft wel degelijk een stap gemaakt. Die is uh, ja, sterker dan nooit. En heeft dat dan... Vooral ook met die stage te maken die hij de afgelopen maand heeft gedaan, in de maand voor de Tour de France. Nou, ik denk dat de stage één facet is van het geheel. maar ik bedoel, Hij heeft ook een fantastische winter gedraaid. Een beetje uit de analyse van vorig jaar kwam dat we in de winter wat meer wilden doen. Daar hebben we met het hele begeleidingsteam samen met Bouke naar gekeken. En uh, nou ja, die analyse was heel duidelijk. We willen meer energie in de winter steken, iets eerder beginnen, wat meer omvang draaien, zodat hij een goede basis zou hebben voor het seizoen. En dat leek eigenlijk al heel vroeg in het jaar goed uit te pakken. Alleen hij wordt uh, ziek net voor de belangrijke klassiekers. Anders waren wij er nu van overtuigd geweest dat hij daar ook al groot gescoord had. En uh, ik denk dat de stage één van de toegevoegde factoren is. Maar ik, ik wil in ieder geval niet alles op die hoogtestage schuiven. Maar in de investering die hij al in de winter heeft gedaan. Wat mogen we nou redelijkerwijs, wat mag Nederland... Het gaat over bouw en lauwen in Nederland. Wat mag, wat mag Nederland verwachten de komende week van, uh, van uh, allereerst Bouke Mollema? Gisteren werd jij geciteerd in de Telegraaf... waarin je zei dat ja, het geel is mogelijk. Is dat zo? Ja, dat heb ik niet zo gezegd. Dat hebben ze ervan uh, gemaakt... Uh, ik denk realistisch is het niet... Uh, als, als Froem gewoon zijn niveau blijft houden wat hij de eerste week haft, dan is, het zeker niet, uh, dan is het niet mogelijk om het geld te pakken. Want ik denk dat hij er zowel in de tijdrit als bergop... wat hij de eerste week heeft laten zien, gewoon boven, bovenuit steekt. En daarachter is heel veel mogelijk. En, en hoe geldt dat dan voor, voor, voor Laurens en Dam? Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Ik denk dat Laurens een heel stabiele factor is. Dat heeft hij ook vorig jaar in de te laten zien tot op het einde... Dus het zou heel mooi zijn als hij zich rond, rond die vijfde plek uh, zou kunnen handhaven. Wie wint er vandaag? Wie rijdt er als... Ja, laten we zo zeggen, wie pakt er de meeste tijdwinst van de klassementsmannen vandaag? Ik verwacht toch uh, Froem. Ik denk dat hij uh, toch nog een keer een uh, niveau gaat laten zien zoals hij dat op extra de man uh, heeft laten zien. Misschien niet zo overtuigend dat hij daar even zomaar een minuut uh, gaat wegrijden. Maar ik verwacht hem wel dat hij de sterkste is. Jullie... Jullie gaan zeker weten niet aanvallen in dat dal voor de monval toe? Zeker weet je niks. Jullie hebben het in jullie achterhoofd? Dat zeg ik niet. Ik zie het aan je glimlach. Ja, ik, ik glimlach graag. En we, we hebben alle reden tot nu toe om te glimlachen. Dus, uh... Ja, wat moet je daarmee dan? Hè? Steven Dalebout was dat in gesprek met Louis de La Haye. Ja, Rio, zeker weten doe je niks. Hè? Ja, zo zegt hij het. Ja, voorlopig zijn ze niet in de aanval in ieder geval. Hè? Nee, maar zo is het natuurlijk in het leven. En zo is het zeker in de Tour de France. Uh, je weet niks zeker. De ene dag kun je in het geel staan. En de andere dag kun je die gele trui kwijtraken. Froem zegt het zelf ook al. Het kan zomaar gebeuren dat iemand met een slechte dag op de mont van twee minuten uh, verliest. Ja. In die klim. Uh, een klasse mensman. En uh, daar rekent hij zichzelf natuurlijk ook wel bij. Hoewel hij hoopt dat hij die slechte dag natuurlijk niet tegenkomt. Maar het kan zomaar gebeuren. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel eens vaker gezien. Zo'n klim kan inderdaad je tour breken. En uh, wat dat betreft kan ik me voorstellen dat die meeste mensmannen, Mollema zei het vanochtend al, ten Dam zei het vanochtend al... dat die het gevoel hebben, ja, de benen kunnen nu wel goed zijn... maar hoe is het straks over een uur of zes, zeven als het er echt op aankomt? Als we dan uiteindelijk die berg op moeten... en dan bedoel ik zes, zeven uur vanaf het moment van de start vanochtend... want ze zijn al een tijdje onderweg. Ze zijn zelfs al over de helft op dit moment. Nou, één ding weten we wel zeker. Balken Mollema heeft uh, de Mon van Toen nog nooit beklommen. Wat vind je? Ja, dat wel. Ja, dat vind ik wel grappig. Uh, het past een beetje bij Bouke Maar een uh, man die uh, in het verleden ook wel eens... Louis Delhaaye heeft dat wel eens verteld. Uh, in het verleden ook wel zijn uh, tellertjes uh, afplakte... en dan niet wilde zien wat voor wattages die getrapt had. Uh, wat voor hartslag die had uh, bergop. Dat interesseert hem allemaal niet zo. Langzamerhand is hij wel iets meer geworden van het uh, meten en, uh, en dus ook weten. Uh, hij wordt ook uh, met het jaar professioneler. Maar dit past wel een beetje in het karakter. Net trouwens als het bijvoorbeeld past bij het karakter van de man die in de kopgroep zit. Wout Pols. Want die sprak ik een tijdje voor de tour en die zei ook: "ja, de meeste van die bergen in Frankrijk heb ik nog nooit van dichtbij gezien. Alpe d'Huez had hij nog nooit uh, bekeken. Uh, de Mont Ventoux had hij nog nooit uh, beklommen. Alpe d'Huez trouwens is hij wel in de afgelopen Dauphiné is hij daar uh, overheen gegaan. Toen hebben ze die uh, etappe gehad waarin ze erop gingen en ook weer eraf. Dus die afdaling daar uh, tussen die twee beklimmingen van Alpe d'Huez heeft hij nu in ieder geval ook eens een keer van dichtbij gezien. Maar die Pols die zegt dan gewoon heel doodleuk van: uh, soms is het maar beter dat je niet weet hoe zwaar zo'n is en hoe gevaarlijk zo'n afdaling erbij ligt. Dus Ja, het kan allebei. Maar Lens Armstrong, aan de andere kant... daar weten we van, die verkende... ik weet niet hoe vaak verkende die iedere klim... zo'n beetje in de tour die er een beetje toe deed. En dat was iemand van de minutieuze voorbereiding. Ja. Uh, Molma komt ook heel ontspannen over. Hè? Is, die, is die dat ook echt, denk je? Mm, ja, zeg ik dan meteen aan de andere kant. Ik sprak hem op de rustdag en toen vroeg ik hem dat ook. Van, mm -hmm. God, je zit er weer zo relaxed bij. Ben je echt zo relaxed? Toen zei hij ook van ja. En toch voel ik die druk wel degelijk uh, van buiten. Ik verwacht, of ik voel dat de mensen wel iets van mij verwachten. En dat maakte toch anders dan andere jaren. Toen het eigenlijk helemaal niet uitmaakte hoe hij presteerde. Toen was alles nog meegenomen. Hè. Toen lag de druk natuurlijk ook met name bij Robert Geesink. En die druk die voelt hij wel degelijk. Alleen, het lijkt dat hij wel prima met die druk om kan gaan. Dat hij zich dan in ieder geval niet gek door laat maken. En dat is een goede eigenschap. Nou, hij heeft in ieder geval, uh, begreep ik op YouTube, ook wat uh, aankomsten gezien uh, van de Mon van toe. Dus Hij weet wel ongeveer hoe het eruit ziet natuurlijk. Uh, ze hebben natuurlijk ook gekeken naar het weer. Jij zit daar nu op de top. Hè? Je bent dat ja. maanlandschap heb je doorkruist. Je zit nu bij het weerstation. Hoe, hoe, uh, hoe zijn de omstandigheden? Want het kan ja, een spook, Het begint hè? een beetje te betrekken. Uh, het, het, het was. Heel mooi zonnig. Het was lekker warm. Een graadje of 3,24 toen we boven kwamen. Uh, boven is het dan trouwens wel iets, iets minder warm hoor. Een graadje of 19. Maar in het zonnetje is dat uh, prima uit te houden. Maar inmiddels zijn er wel wat wolken boven gekomen. En ik hoorde ook van een collega die dan weer familie hier in de buurt had zitten, die de afgelopen week hier waren. Die zeggen, nou iedere dag is het zo'n beetje hetzelfde patroon. Het begint met mooi weer. En dan heel langzaam komt die bewolking. En uh, op het eind van de middag heb je zelfs nog kans op een spatje regen. Misschien zelfs een enkel onweersbuitje. En dat is wel een beetje je de voorspelling ook voor vandaag, voor vanmiddag, dat kan zomaar gebeuren hier. Uh, wat dat betreft is het een onvoorspelbare berg. Het weer kan bewijzen spreken, in, in een half uur tijd kan het totaal omslaan. Het kan ook ineens heel hard gaan waaien. Uh, daar houden de renners ook rekening mee dat ze de laatste kilometers, als ze chalet en nagepasseerd zijn en op dat kale stuk komen, dat ze dan de wind wel eens tegen zouden kunnen krijgen. En dan krijg je weer een heel ander spel in de beklimming, want dan wordt het niet alleen stijl, dus dan wordt het niet alleen het gevecht met de zwaartekracht, maar dan krijg je ook het gevecht met de wind. En, en ja, dat maakt het weer heel anders. Ja, vertel nog even hoe zwaar die eigenlijk is. Want het begin, dat bos, hè, dat is ook al niet te onderschatten. Ja, het begin is, is, is verraderlijk gemakkelijk. Je komt door Bedouin langs die prachtige terrassen die daar allemaal zijn. Dan ziet het supergezellig uit. Lekker druk altijd. Dan draai je linksaf. En dan denk je, in het eerste stukje, de eerste, nou, wat zal het zijn, 4, 5 kilometer. Dan denk je, oh, het valt wel mee. Want ik heb hem ook een paar keer gereden daar op de fiets. En dan denk je, oh, dat gaat lekker. En dan ineens kom je in dat bos... En dan denk je, wat gebeurt hier? Want de weg gaat dan met zo'n 9% omhoog, soms 10%. Je ziet bijna geen bochten, dat is ook heel vervelend. Want klimmen is juist lekker als je van bocht naar bocht kunt springen. En je ziet bijna geen bochten, je zit tussen de bomen. De zon staat vaak loodrecht boven de weg. En als het dan warm is, we hoorden dat ook van Steven Rookse, die in het vorige uur te gast was bij Omroep Max. Die zei ook van, daar komen die vliegen op je af. En dat is inderdaad zo, want je gaat dan transpireren. En die vliegen daar, ja, die plakken dan zo'n beetje beetje op je lijf. En het zijn vaak ook van die vervelende horzels die ook nog steken. Nou, het is verschrikkelijk. En dan kom je dus uiteindelijk bij Chalère naar. Dan denk je, nou ja, oké, okay, ik zie de top. Ja, en dan uh, duurt het nog een kilometer of zes, zeven... ...voordat je dan uiteindelijk boven bent. En krijg je het allervervelendste stuk in de bocht voor de finish. Want dan draai je rechtsaf... Dan denk je, nou ben ik er, 100 meter. En dan gaat het bijna loodrecht omhoog. Dat is echt... Ach, ik heb wel renners, uh, toerfietsers heb ik daar gewoon letterlijk zien omvallen. Gewoon omdat ze stil stonden. De voeten niet snel genoeg uit de pedalen konden krijgen. En boem, de lagen ze op de grond. Zwaar, het wordt zwaar. We komen zo bij je terug, Gio Lippens. We gaan nu even naar Hans van Lozenoord. Uh, Stefan Bradel nog aan de leiding voor eigen publiek op de Zaksenring. Ja, dat was wel zo. Maar dat hebben de andere heren even kort en metter meegemaakt met Bradel. Want die ligt op dit moment op de vierde plaats achter de koploper. Dat is Mark Marques, die op dit moment de snelste ronde produceert. En daarachter zit de Kel Crutchlow die zojuist Valentino Rossi voorbij gaat. Rossi die enkele ronden geleden even van zijn apropos was. Want die lag bijna van de motor. Die wist op miraculeuze wijze die machine onder controle te houden. En uh, ja, hij uh, rijdt nu weer netjes hoor. Maar ja, Crutchlow die komt toch opzetten. Heeft hem net van de tweede plaats verdrongen. duel tussen beide Yamaha rijden die een beetje natuurlijk de, ja, de aanwezigheid van Jorge Lorenzo moeten compenseren. Net zoals Marc Marquez dat doet voor Dani Pedroza, de koploper in het kampioenschap. En als Marc Marquez deze eerste plaats weet vast te houden, dan is hij meteen de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. De 20-jarige debutant in de MotoGP-klasse. Maar zover zijn we nog niet, want er zijn nog 14 ronden te rijden. We zijn net over de helft van de MotoGP-race op de Saxenring. En dan snel naar de wereldbekerfinales in Luzern op de Roodzee. Dan gaat het over roeien, Ragnar Niemeijer. Uh, de skiff is bezig he, met Roel Braas. Ja, die komt zo'n beetje richting de finish. Zit in de laatste 500 meter van zijn, zoals altijd, twee kilometer lange race. Roel Braas, ik denk dat hij voor het eerst uitkomt in de skiff. Vorig jaar in Londen nog in de Holland dag dat hij voor het eerst uitkomt in zo'n sterk veld als hier. Hij vaart in baan 1. Twee zesde plekken na de tijdsmeting op 500 en 1000 meter. Maar daarna klimt hij op de 1500 meter op naar plaats 4 in baan 1. Maar het verschil tot een bronzen medaille is nog wel een seconde of 4 braas. Hij heeft vorderingen gemaakt, gaat krachtig op en neer in de boot. Hij heeft vorderingen gemaakt, met name op het technische vlak. Was altijd wat houterig, zeer krachtig. En ik denk dat hij alle zijden zal moeten bijzetten om nog in de buurt te komen van dat brons. André Sinek, de nummer 2 van de afgelopen Olympische Spelen, gaat ruim aan de leiding. Er is een sterke Cubaan in dit veld. Die ligt op de tweede plaats. Marcel Hakker, ook een Olympische finalist vorig jaar. Hij gaat voor het brons. En Roel Braas moet zijn best doen om vierde te worden. En dat is echt geen schande voor de man die nog een half leven of een heel leven als roeier voor zich heeft. Hij kijkt even naar links in de laatste 200 meter. Ga ik het nog redden, die vierde plek? Ja, Roel, dat ga je redden. En dan doe je het fantastisch. Want je gaat nog niet zo lang mee op dit niveau. Won de Hollandbeker. Pakte brons op het EK een maand geleden. En nu is daar de vierde plaats voor Roelbraas. De inwoner van de kopven van Noord-Holland, want dat is waar hij vandaan komt, heeft alles gegeven. Kwam wat moeizaam weg in dit sterke veld waar alleen Ma Drysdale, de Nieuw-Zeelander de Olympisch kampioen, ontbreekt. Omdat hij zich voorbereidt zoals eigenlijk iedereen hier op het WK dat over zes maanden of zes weken begint in Zuid-Korea. Braas dus op een vierde plek. En wat viel dan verder nog op? De lichte mannen, vier zonder stuur vanochtend. Bij TK een week of vier geleden nog een B-finale. Geen plek bij de eerste zes. En nu opeens een bronzen medaille. Knap gedaan. En dat is tot nu toe met alleen de mannen acht. Straks nog voor de boeg over een klein half uur. De enige medaille tot nu toe. Maar Roel Braas doet het goed hoor. Met een vierde plek in dit zeer sterke veld. Oh jee. Yeah. Radio Tour de France. Op 1... Buena. van Maroon 5. Ja, Gio, ik zit in dat routeboek te kijken... maar uh, ik dacht dat ik verkeerd zat te kijken. Maar ze gaan zo hard. Ze denken natuurlijk... Snel naar die Mon van toe, hebben we het ook weer snel achter de rug. Ja, even over het routeboek gesproken. Het is zondag, hè? Dan moet dit er van toe zijn waar we nu zijn. Ja, toch? Maar, ja, nee, het klopt helemaal, <laughs> hoor. Nee, maar ze zijn echt gejaagd ja, door de wind, wou ik bijna zeggen. Uh, de Mistral die natuurlijk regelmatig waait daar uh, in het dal. En ze zullen hem behoorlijk in de rug hebben. En Dat betekent gewoon dat ze er een enorm tempo op na hebben gehouden. Het gemiddelde na twee uur koers was 49,3 kilometer per uur. Dat geeft wel aan hoe hard het is gegaan. Heeft ook te maken met het feit dat er verschillende... Vluchtersgroepen hebben geprobeerd weg te rijden. Gisteren zeiden we al, van Soleil de slag gemist. Hè? We weten het Vakant Soleil DCM waar we Johnny Hogeland in een onvervalste chasse patat zagen. Die probeerde nog bij de kopgroep te komen, maar het lukte hem niet. Nou Vandaag waren ze erg actief voor de mannen van Vakant Soleil. Want de eerste kopgroep was met Lieve Westra en Philippe Gilbert. Daarna een kopgroep met Thomas de Gent, ook van Vacansolei. Samen met Chavanel onder andere... Maar beide groepen werden teruggepakt en toen was het Wout Poels die even vol gas gaf en een aantal mannen met zich meekreeg en nu dan met Peter Sagan, met Markel Irizar, met Védrigo, Jeremy Roy, Christophe Riblon, LoSada, Chavanel. Impi, daar rijdt hij nu mee op kop. En dat zijn toch een paar hele goede renners. Dus vijf van die mannen hebben al een keer een toer-etappe gewonnen. Dus die weten hoe het is om hier op het podium te staan. Daryl Impie met Orica in de ploegentijdrit. Sylvain Chavanel, meermalen gewonnen. Christophe Ribland op Axtrois De enige trouwens die ooit een aankomstberg op heeft gewonnen van deze kopgroep. Pierrick Federico, meerdere etappes gewonnen. En ja, Peter Sagan, wat moeten we nou nog meer over hem zeggen? De man in de groene trui, de man die al zo vaak etappes in de tour heeft gewonnen sinds vorig jaar. Dus uh, dit is een uh, fijne kopgroep en goed voor Wout Poels. Want als ik kijk naar de klimmerscapaciteiten... dan denk ik dat Poels uh, de, meest, ja, de, de meeste rasklimmer is van dat hele gezelschap. Maar ja, dan moet de voorsprong natuurlijk wel voldoende zijn. Vier jaar geleden kwamen we hier ook aan. Toen won Juan Manuel Garate voor Rabobank. Die redde toen de meubelen. Toen was de voorsprong van de kopgroep aan de voet van de Mont Ventoux. Vier minuten en vijf seconden. En uiteindelijk won Garate, dus bleef hij die... De groep met favorieten voor. Dus laten we dat maar een beetje aanhouden als marge. De voorsprong was al veel groter geweest. 7 minuten en 30 seconden. Maar is inmiddels alweer teruggelopen tot 3 minuten en 31 seconden. En is er eigenlijk maar één ploeg die hard rijdt op kop van het peloton. En dat is de ploeg van de man die in die etappe de grootste klappen kreeg van allemaal. Alejandro Valverde zijn ploegmaat rijden op kop. Ik denk dat Valverde en anders wel Quintana iets van plan zijn. Dit is Radio 1. Half drie geweest, NOS Journaal met Mark Visser. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is al urenlang dicht na een ernstig ongeluk. Vanochtend botsten halverwege de dijk twee auto's op elkaar. Een vrouw raakte door het ongeluk bekneld en ze is naar het ziekenhuis gebracht, net als vier tieners. Voor automobilisten levert de omleiding flinke overlast op. De omweg via Amsterdam is zo'n 80 kilometer langer. Premier Rutte is bezig met een werkbezoek van acht dagen aan de Antilliaanse eilanden. Hij is nu op Aruba, samen met een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Bezoek is vooral gericht op het verbeteren van de economische banden. PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. Hij heeft Nederland kapot gemaakt en dat neem ik hem echt kwalijk. En daar ben ik oprecht boos over, zegt hij tegen nu.nl. Toch sluit hij niet uit dat hij opnieuw samenwerkt met de VVD in de toekomst. En in Parijs hebben militairen uit verschillende Afrikaanse landen voor het eerst meegelopen in de parade ter ere van de nationale feestdag, 14 juillet. Zo worden ze geëerd voor hun strijd tegen terrorisme op het continent, zei president Hollande. 60 soldaten uit Mali openden het défilé. Ze marcheerden langs Franse militairen die in het land hebben gevochten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Sportradio NOS, de Tour. We gaan straks natuurlijk naar die etappe richting de Mont Ventoux. Maar u hoort het geluid al op de achtergrond. Eerst naar de MotoGP. Hans van Lozenoort een debutant aan de leiding daar. Mark Marquez, heeft hij die, die leiding stevig in handen? Die heeft hij redelijk stevig in handen. Hij heeft de voorsprong van dik twee seconden op Kel Crutchlow. En ja, het is toch wel verrassend ook dat Kel Crutchlow daar rijdt. De man die het ook in Assen zo goed deed, 14 dagen geleden, ook op het podium bij de... TT daar. Maar Cruslow die is op vrijdag tijdens de training heel hard gevallen. Tot twee keer toe zelfs. En het was nog maar even de vraag of hij wel aan deze race zou kunnen meedoen. Hij had een heleboel ja, zware schaafwonden de grindbak ingegaan. En allemaal zand en steentjes en troep in zijn uh, rechter uh, onderarm gekregen. En ja, hij voelde zich helemaal niet lekker. Is gisteren redelijk hersteld. En uh, doet het nou weer goed in de, in de wedstrijd. Hij is echt een, een ijzervreter deze Kel Cruslow, uh, afkomstig uit Coventry. Hij woont nu op het eiland Man, een, uh, noemde plaats voor de motorsport. Uh, Cruslow rijdt op de tweede plaats. en Dat is toch wel verrassend, want uh, Valentino Rossi kan hem op dit moment niet meer volgen. Die is de aansluiting kwijt. Hij rijdt eenzaam in derde positie. En daarachter is het Stefan Bradel. Dan hebben we de eerste vier. Heel erg veel spanning is daar op dit moment niet. Dat kan nog veranderen in de laatste ronde natuurlijk. Want de banden slijten vrij hard. Cruslow loopt iets in. Eentiende, tweetiende soms op Marc Marquez. En misschien dat de Spanjaard in de slotfase van de race te verleiden is... tot een foutje als hij merkt dat zijn voorsprong aan de slinken is. Maar misschien kan hij ook het hoofd wel koel cool houden... en dan is hij inderdaad als debutant in de MotoGP-klasse in 2013... dan zou hij de nieuwe koploper worden in het kampioenschap. Maar er zijn nog zes ronden te rijden op de Ring. en het kan in de slotfase nog wel spannend worden. Radio Tour de France, Tour Artiest. Comme il vient Et consoler ses chagrins Vivre sa vie des années Puis soudain Prendre un enfant par la main En regardant De toerartiest van de dag van de Mont Ventoux, Yves Dutay met prendre Un Enfant. We gaan eens even in de koers kijken en dat doen we via de ploegleider van Vacan Soleil, de ploegleider van Wout Poels, Aard Vierhouten. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, Dionne. Um, je hebt je de afgelopen dagen even kwaad gemaakt en dit is het resultaat, Wout Poels in de kopgroep. <laughs> ja, kwaad, ik hoorde ook al, dus misschien al een beetje overdrokken hoor. Maar... Uh... Ja, als het goed gaat, mag het gezegd worden. En als het fout gaat, mag dat ook, hè? Ja, precies. Nou ja, misschien kwaad overtrokken, maar je was niet heel erg tevreden, denk ik. Nee, het was meer uh, de teleurstelling van uh, het feit dat je de zaken ziet aankomen en dat ook meldt. Ja. En dat dan daar niks mee gedaan wordt. En dan vervolgens in de verkeerde groep zit. Ja. Ja, dat is de, dat is de logica van het wielrenner. Dat, uh, dat als je op scherp moet staan, dan moet je dat ook zijn. En hoe heb je ze nu op scherp gekregen? Hoe heb je Woud weer op scherp gekregen? Ja, dat gaat vanzelf. Hè. Zodra, uh, zodra er klimmetjes komen die langer dan 10 kilometer duren, dan, uh, dan gaat er aan dat soort jongens een ander soort uh, ja, vonk over en dan, uh, dan zijn ze erbij. Ja, wat is er? Want Wout wordt echt vrolijk van bergen. Ja, hij, uh, het is zijn specialiteit, <laughs> het is zijn dingetje. Dus daar, uh, maar vandaag moet hij er wel lang voor fietsen, hoor, voordat hij er is. En 220 kilometer, dan beginnen ze pas aan de voet van de mond Ja. Zijn zijn benen wel goed, uh, aard? Zijn benen zijn wel goed. en uh, Hij heeft natuurlijk een, uh, een sterke groep bij zich. Allemaal stuk voor stuk sterke renners die, uh, die één keer uithalen op zo'n dag zeker aan kunnen. Dus uh, de concurrentie zit wel met hem mee, dat wel. Ja, maar ze gaan nu ook, want ik zag Movistar ook al de uh, kop van het peloton uh, gaan rijden. Ja, die, dat, ze lieten Roland er niet bij komen in het begin. Dat bolletje strijd. De andere Franse ploegen van die wou absoluut niet iemand van Jurk in de kopgroep. Dus dat is een strijd onderling op de Nationale Feestdag hier. Ja. Uh, nou, die strijd hebben ze gewonnen. Europe heeft nog een tijd tot op acht wolving ingezet. Ook dat hebben ze gewonnen, tot nu toe de kopgroep. Alleen nu uh, gaat Movistar zich erbij mee bemoeien. En die, uh, uh, ja, die hebben het met Quintana natuurlijk een beoogde etappe winnaar in de midden. En eventueel van verder, als hij het op zijn, uh, ja. op zijn hielen krijgt. Dus. Maar je wil het met Wout zo lang mogelijk volhouden. Hij moet met een grote voorsprong, het liefst uh, zo groot mogelijke voorsprong, aan die beklimming beginnen. Ja, zeker, zeker, zeker. En dan ja. als eerst over die streep boven. Nou ja, als hij dan toch daarvoor aan zit, moet hij dat ook maar meepakken. Oké, okay, dankjewel. Aard, succes vandaag. Dankjewel, dankjewel. We gaan snel naar Hans van Lozenoord. De laatste loodjes bij de MotoGP, de grote prijs van Duitsland, Hans. Ja, met uh, nog steeds Marc Marquez aan de leiding. We zitten in de allerlaatste ronde. En ja, er is een aanval geweest van Kel Crutchlow op Marquez. Hij uh, snoepte toch een paar ronden achter elkaar... een enkele tiende van de seconde af van de voorsprong van de kleine Spanjaard. Maar hij is er niet in geslaagd om het gat dicht te rijden. Crutchlow rijdt op de tweede plaats. En uh, ja, Valentino Rossi, derde. En Stefan Bradel, dat is de volgorde in deze grote prijs. Die eigenlijk niet heel erg spannend is geweest. Natuurlijk worden wel mannen als Loret. Lorenzo en Pedroza noden gemist. En ja, Marquez, die grijpt gewoon zijn kans. Hoor. Die is onderweg naar zijn tweede Grand Prix zegen Eerder dit jaar won hij al de grote prijs van Texas. En nu uh, na diverse podiumplaatsen. waardoor hij derde staat in de tussenstand van het kampioenschap. kan hij nu de eerste positie overnemen. van zijn landgenoot Dani Pedroza. gewoon door deze race uit te rijden. Kel Kruslo zit er niet ver achter. Maar je ziet gewoon dat het verschil te groot is. op dit korte, bochtige circuitje met bijna allemaal bochten. ...naar links en slechts een paar naar rechts. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de rijders... ...omdat één kant van de banden niet erg snel warm wil worden. Dat maakt het circuit ook vrij tricky. Maar daar hebben ze op dit moment in de race absoluut geen last van. En Marquez helemaal niet. Daar komt hij de laatste bocht door. Maakt een prachtige wheelie. En na drie zegens in de motor 2 klasse ...pakt hij dus nu ook in de MotoGP de zegen op de Ring. De, de nieuwe koploper Mark Marquez. Tweede wordt Kel Crutchlow toch een verrassing... Want hij verslaat Valentino Rossi. En dat is de fabrieksrijder binnen het Yamaha team. Dus op zich is dat wel weer heel erg mooi voor de Engelsman. Vierde wordt Stefan Bradel. Nu over de finish. Alvaro Bautista. En op de zesde plaats, hij komt op dit moment binnen... is het Bradley Smith, de Engelsman, de teamgenoot van Kel Cruslow. We nemen nog even de andere mee. Dovizioso en Espargaro, die hebben de eerste acht gehad in deze race. En ze zullen elkaar ongetwijfeld volgende week weer treffen. Dan is de grote prijs van de Verenigde Staten op het circuit van Laguna Seca. Misschien met Dani Pedrosa en waarschijnlijk nog niet met Jorge Lorenzo. Dat zullen we pas in de loop van de volgende week weten. Maar we hebben een nieuwe koploper in het kampioenschap en dat is Marc Marquez. En dan naar die spannende etappe richting de van Ventoux. Gio Movistar gaat rijden. Merk je dat ook aan de tijd, aan, aan uh, wat de kopgroep nog over heeft? Ja, het loopt wel wat terug. Want het was op een gegeven moment 3.45. Het is 3.30 dan weer geworden. En nu is het 3 minuten en 19 seconden voor die koplopers. Want je ziet inderdaad, die ploeg van Movistar zie je heel hard op kop rijden. En zegt het al waarschijnlijk Nairo Quintana, Die Colombiaan die goed staat in het uh, algemeen klassement. Hij staat op de achtste. De plek. Hij staat beter ervoor dan zijn voormalige kopman, Alejandro Valverde. Want we weten het allemaal, hè? die miste de slag in die etappe waar het op de waaier ging. En waar met name Belkin en Omega toch echt een koep hebben gepleegd van jewelse Contador natuurlijk met zijn ploeg die daar ook nog de gele trui in gevaar brachten. Maar dat was een etappe waarin Valverde uiteindelijk de Tour verloor. Want hij staat 17e op 12 minuten en 10 seconden. Quintana staat op 5 minuten 18 van Christopher Froome. Ja, Bauke Mollema natuurlijk de best geclasseerde van de concurrenten. Op 2 28 van Christopher Froome. En het zou toch wat zijn als hij het zou gaan proberen straks op die berg. Ze zullen waarschijnlijk proberen om Froome in elk geval te isoleren. Zorgen dat hij geen ploegmaats meer bij zich heeft. Zoals dat gebeurde in de tweede Pyreneeënrit. In de eerste Pyreneeënrit was het nog Richie Pot Die samen met Froome op avontuur ging. En die eigenlijk toch het hele zaakje uit elkaar trok. Maar de tweede... De tweede etappe zat Vroom helemaal alleen. En we hebben de indruk dat die ploeg niet meer zo sterk is als dat hij zeker, zeker vorig jaar was met Bradley Wiggins. Toen was het een geoliede machine. Nu hapert de machine af en toe. Hoor je de tandjes knarsen letterlijk als die radertjes daar langs elkaar schuiven. Maar goed... We moeten het allemaal nog gaan zien straks, want het kan zomaar gebeuren dat uh, met name Richie Port straks gewoon weer keurig bij Christopher Froome blijft. En dat het beperkt is gebleven tot één slechte dag in de Pyreneeën. Kijk nog even waar de mannen van Belkin zitten, Mollema en Tendam. Ik zie Mollema, nou ja, zo'n beetje op plek 20 daar uh, zitten in dat uh, peloton. Die zit daar mooi verscholen achter zijn ploegmaats. Die rijdt daar keurig aan de linkerkant van de weg rijdt hij mee. Eigenlijk achter dat hele legertje van die blauwe mannen. En zien we dan de kopgroep. Dan zien we toch dat daar hard gewerkt wordt door een aantal mannen. Maar dat Wout Poels af en toe heel slim gewoon een beetje meesluipt. Een beetje aan de achterkant van dat groepje rijdt. Niet al te veel krachten verspeelt Want hij wil natuurlijk straks in de aanval gaan als we hier bij die berg zijn aangekomen. Waar ontzettend veel publiek staat. Vanmorgen moesten we er met de auto omhoog. Het was verschrikkelijk. Lastig, Want uh, ja, honderden, duizenden fietsers die daar naar boven gingen. Er stond al heel veel volk langs de kant. Maar wat wel opvallend was, betrekkelijk weinig Nederlanders. Veel Belgen, veel Engelsen ook, veel Fransen uiteraard op de nationale feestdag. Maar de Nederlanders, ik denk dat ze allemaal al een paar bergjes verderop zijn gaan staan. Dat ze nu al in de buurt staan van Alpe de West, de Nederlandse berg. Want daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. Maar dat is ver weg, dat is pas donderdag. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Had je niet gehoord? Mattia Bazaar, die centop. De Kees Dorrestein. Hey, Kees. Hallo, Dio. Welkom. Hallo, ik uh, wil het uh, met jou gaan hebben over deze man. Doe de Victor in the best place in the world. Die kleine Italiaan van gisteren. <laughs> Matteo Trentin. Hij won gisteren de etappe. En ik, op Twitter heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gezien. Normaal krijg je die nog wel even van mensen die jaloers zijn. Maar het is wel bijzonder bij deze jongen. Want het is altijd de onzichtbare knecht van Cavendish. Maar vandaag, of nou gisteren, kreeg hij de kans om eindelijk voor eigen succes te gaan. En uh, ja, dat, toen won hij hem ook nog eens. En zijn teammaten, die zijn daarom ook extra trots. Mark Cavendish die tweet: Ik uh, heb het geluk gehad. Veel fantastische overwinning van mijn ploeggenoten uh, mogen, te mogen meemaken. Maar bij die van gisteren kreeg ik echt tranen in mijn ogen. Zo trots. Gert Stegemans zegt. We zijn altijd absurd blij als we winnen. Maar vandaag was iedereen erg emotioneel. En de mooiste reactie die kwam van zijn ploegleider Davide Bramati. Ook een Italiaan. En daar in zijn wagen, in zijn ploegleiderswagen, zat een cameraatje die stond op hem. En je moet hem een beetje voor je zien als een macho, gladde, beetje playboy-grote gast. Maar toen hij Trentino zag winnen, toen hield hij het gewoon echt niet meer. En uh, nou, laten we even luisteren: Goal, goal, goal, Goal, goal. Oh my God. Die, die. Is Ja, dat is iemand die, die, die mee mocht. Uh, maar echt, uh, het mooie is, je ziet gewoon de tranen in zijn ogen komen en hij doet ook eventjes de zonnebril op, zodat je hem niet ziet huilen, want hij is toch een stoere Italiaan natuurlijk. En uh, nou, uh, ik vond het heel mooi. Uh, hij, uh, ze hadden het in de Viva Le Velo, uh, de Belgische. De uh, avondetappen kan je op hun Facebookpagina kan je dat, uh, terugzien. Uh, dan even naar het Rennerskamp. Even kijken wat die allemaal getweet hebben... voordat ze de Mon van Toe uh, opmoeten. Wout Poels, die tweet, nog pijn aan mijn oren van gisteren. Zoveel mensen. Ik ben benieuwd wat vandaag gaat worden... David Miller zegt, er zijn straks een miljoen mensen op de Van Toe. Ik ga gewoon crowdsurfend de berg op, lijkt mij een makkie. Greg Henderson vraagt, hoe zeg je, geef mij eens een duwtje maat in het Frans? En daar reageert de Belg Jurgen Rouland dan weer op. Hij zegt, voulez-vous coucher avec moi? Ik denk, ja, voor, voor de niet-Franse uh, mensen... Nou, dat is dus, ga je met me mee naar bed? Ik denk, als je dat aan de Franse vrouwen daar vraagt... Ik, uh, ja, Greg is geen lelijke man, dan moet hij vast wel naar boven geduwd worden... Even nog uh, naar een van de klassementsrenners. Alberto Contador, die, uh, die spreekt zijn wielerfans toe. Hij zegt, bedankt voor alle steun, maar ren niet te dicht naast ons. Dat is echt gevaarlijk. En de Franse renner Jeremy Roy, die haakt daar dan weer op in. Hij zegt, niet naast de coureurs rennen. En uh, duizend, uh, er zijn duizend andere manieren om me aan te moedigen. En uh, vergeet niet om uw stoel, hond en grootmoeder aan de kant te houden. Want je weet het, oma's zijn het meest gevaarlijke in het wielrennen. Dankjewel, Kees. We gaan naar Ragnar Niemeyer, Luzern, de Roodzee, het roeien met een Nederlandse boot, Ragnar. De laatste, want dit is het slotakkoord, de achte. En Nederland heeft een beetje een grote mond de laatste dagen met een hele nieuwe ploeg. Maar die ploeg lijkt het te gaan waarmaken. Een derde plaats is een keurig nette prestatie. Niemand van deze boot actief in Londen. En die derde plaats gaat er komen voor de oranje boot. De Duitsers zijn al jarenlang niet te pakken eigenlijk. Maar dat lijkt nu wel te gaan gebeuren door de Verenigde Staten. Een zeldzame nederlaag van Duitsland. En Nederland moet alle zeilen nog bijzetten om zich Groot-Brittannië van het lijf te houden. Maar ik denk dat dat wel is gelukt. En dat is heel knap van Nederland. Er gaan daar flink wat handen de lucht in. Een onervaren ploeg die bulkt van het zelfvertrouwen... Die naar het wereldkampioenschap wil in deze samenstelling. Die naar Rio wil in deze samenstelling. En dan moet je het nog maar even laten zien. De Britten, de nummer drie van de afgelopen Olympische Spelen. ...worden verslagen. Weliswaar zitten daar de nodige wijzigingen in de boot. De Duitsers zijn nog niet te doen, de Amerikanen ook niet. Dat is echt heel bijzonder dat Duitsland een keer verslagen wordt. De regerend Olympisch kampioen en de wereldkampioen van de afgelopen dagen. Maar deze Nederlandse boot met allemaal nieuwe namen... ...zoals bijvoorbeeld Spoelstra, Dormbos, Lange. Hij vervangt de zieke Roel, viergever. Nou, dat is keurig gedaan door Nederland. Een derde plaats in een mooie afsluitende race... Tweede bronzen medaille in uh, zeven finale nummers vandaag hier in Zwitserland in Luzern. En uh, dan kun je zeggen dat met die zeven finale plaatsen het er behoorlijk uitziet richting het WK. Dat is over zes weken in, uh, in Azië. Maar goed, twee bronzen medailles. Er was misschien toch wel op een gouden of een zilveren gehoopt bij de zware mannen vier. Maar die boot werd uh, vierde. Vooral tot de frustratie van uh, de mensen in die boot. Goed, dat was het vanuit Zwitserland en dit was een prachtig slotakkoord. Brons nog voor de acht en dat gebeurt niet vaak voor Nederland. De kopgroep met Wout Poels op weg naar de voet van de Van Toe. Hoe is het met de voorsprong op het peloton, Gio? Het uh, blijft een beetje hetzelfde. Ja, af en toe loopt het weer een beetje op. Dan loopt het weer wat uh, terug. Uh, er wordt hard doorgereden hoor, in die kopgroep. En uh, de, het verschil met het peloton is op dit moment 3 minuten en 40 seconden. Ik zei het al, hè, de laatste keer dat we een aankomst hadden op de Mont Ventoux... had de winnende renner die in de kopgroep zat had een voorsprong van 4 minuten en 5 seconden. Juan Manuel Garrate. Dat was dat uh, gevecht met met Tony Martin, dat pas in de laatste... Bocht werd beslist door Garate. Garate die toen de meubelen redde voor Rabo. Die een slechte tour rijdt. Maar Garate won in elk geval een etappe. En ik kijk naar het peloton. En ik zie een onveranderd beeld de hele tijd. Maar die blauwe mannetjes met die ja, gifgroene helmen. En die gifgroene M op het shirt. De Movistar mannen voor Alejandro Valverde. En natuurlijk voor Nairo Quintana. De man die zo graag deze etappe zou willen winnen. En natuurlijk wil klimmen in het algemeen klassement. Colombiaan, Columbia, die de ronde van het Baskeland. Won. En nu ja, aan zijn eerste grote ronde. In ieder geval hoog in het klassement. Hier kan hij gaan toeslaan. Dan kijk ik ook wat verder naar achter. Daar zie ik de gele truitdragers zitten. Beschermd door de mannen van Sky. Die er nu nog allemaal bij zitten. Maar wat gaat er straks gebeuren. Als we over een kleine 30 kilometer gaan beginnen aan die klim. Als we Bedouin doorrijden. En dan Patsboom omhoog gaan. In de richting van de top van de Mont Ventoux. We hebben voorlopig nog die koproep van 9 man. We hebben ook een motor bij die koproep. Een man die al de hele tijd heeft kunnen kijken. Naar Woutpoels Sebastian. En ik kijk uh, nu ook voor het eerst uh, zo'n beetje uh, echt goed naar de mol van toe. Daar zien we hem liggen links voor ons. Vanuit mijn oogpunt loopt hij rechts zo langzaam maar zeker omhoog. Vanaf de linkerkant is het een veel steiler gebied. En het is natuurlijk te herkennen door dat weerstation helemaal bovenop die berg. De Mol van Toe, daar moeten we heen. Maar we draaien er als het ware langzaam maar zeker naartoe met die kopgroep van negen. Dus, onder wie dus Wout Poels inderdaad. We zien hem rijden. Toen we inpikten, dat is inmiddels alweer even geleden. uurtje of 2,5, 3 geleden. Toen konden we hem ook nog eens even goed in het gezicht kijken. En toen viel me toch wel op dat die een behoorlijk betrokken gezicht had van pijn betrokken te gezichten. Wel, zag je wel dat het afzien was al. Maar ja, ze hebben de hele dag al hard moeten rijden. We liggen niet voor niets zo'n half uur, drie kwartier voor... op het snelste tijdschema. We hebben al 197 kilometer afgelegd. En uh, het tempo vandaag, het gemiddelde, is enorm hoog. Woutpuls draait prima mee. Dat wel. Zeker nu weer de laatste tien minuten kwartier. Al zit hij nu een beetje achterin. Zijn rechterarm gaat omhoog. En dus wil die A4 even bij zich hebben. Ongetwijfeld voor wat verse bevoorrading. Volgen. De rit naar de Mont Ventoux en de rit op de Mont Ventoux in de Radio Tour de France. Ik heb nog een waterpolo-bericht voor u. Want de Nederlandse waterpolo'sers hebben ook de derde en laatste wedstrijd van de Dutch Waterpolo Trophy gewonnen. Canada werd met 17-14 verslagen. Eerder was Oranje al te sterk voor wereldkampioen Griekenland en Olympisch kampioen Verenigde Staten. De Dutch Waterpolo Trophy geldt als voorbereiding op het wereldkampioenschap. Het WK in Barcelona begint volgende week zondag. Nederland start met een wedstrijd tegen Gatschappen. Land, Tot straks in het tweede uur van Radio Tour de France. À bientôt avec Radio Tour de France. Lieve Joris schreef over Syrië toen het daar nog geen burgeroorlog was.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 Dit is Radio 1.